50% korting op heel veel Oral-B-elektrische tandenborstels. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, trekpleister waar kunnen we je blij mee maken? Raamdecoratie kiezen? Karwei regelt het. We komen gratis bij je thuis voor advies. Boek nu je afspraak op karwei.nl. Karwei, maak het mooier. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst.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 Speaker, app In de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB. ANP Nieuws. Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na het grote datalek bij telecomprovider Odido hebben 245 mensen zich gemeld bij het meldpunt identiteitsfraude. De meesten zijn bezorgd. Een paar zeggen dat ook echt misbruik is gemaakt van hun gelekte gegevens. Het meldpunt gaat uitzoeken of dat klopt. Door het lek kwamen de gegevens van ruim 6 miljoen accounts op straat te liggen. Het OM gaat in hoge beroep in de zaak van de paalgooiers. Tijdens een wedstrijd tussen Feyenoord en Venerbatje vorig jaar zomer gooiden twee supporters een betonnen paal over een wand. Een Feyenoord-begeleider kreeg hem op zijn hoofd... en het OM vindt dat medeplegen van poging tot doodslag. Maar daar sprak de rechtbank ze van vrij. Na de grote brand in de pijp in Amsterdam liggen nog vijf mensen in het ziekenhuis. Ze hebben rook ingeademd. Een brandweerman verbrandde zijn hand. Het vuur woedde volgens AT-5 in een wasseretten. Huizen erboven werden ontruimd. Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners weer naar huis kunnen en waar ze in de tussentijd heen moeten. En omwonenden van een AZC in Lochum krijgen 1000 euro om hun huis te beveiligen. Het AD schrijft daarover. Met het geld kunnen ze hun veiligheid vergroten door bijvoorbeeld een buitenlamp, camera of een hek te plaatsen. Eigenlijk hoeven we dit niet te doen, zegt Loggen erbij. De veiligheid van omwonenden is een taak van het COA. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag buien, vanavond vallen die vooral nog in het noordoosten. Na een koude nacht met lichte vorst is het morgen droog met een mix van wolken en zon bij 1 tot 5 graden. Dit was het nieuws op Slam. Hey, dankjewel, iets over twee. Blik op de weg, vertragingen vanaf 10 minuten. Eerst op de A7 Groningen-Herenveen voor je. Daar is een ongeluk gebeurd, 14 minuten. De A12 voor Arnhem-Olberhausen voor die grenzen mid Duitsland, 11 minuten extra grenscontrole. En die Duitsers die zijn strikt, dus pas op daar. En de A27 Utrecht-Gorkum voor Noordloos. Daar lag zooi op de weg, nog steeds 34 minuten.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 middag beste playlist voor de dinsdag met Heaven zo meteen Iron komt eraan Taylor Swift natuurlijk met Qual Summer eerst Milky Ink en Walk Water. I held on to the past We walk on Swift Slam and Summer. Ik heb dus uh, gedroomd over een uh, bekend iemand. De afgelopen week had ik best wel vaak nachtmerries. Gek genoeg, maar uh, dit was het tegenovergestelde. Ik was namelijk terug op Sri Lanka... een eiland waar ik een paar maanden geleden ook op vakantie was. En het lijkt wel alsof half Nederland daar zit tegenwoordig, net als Thailand. Maar uh, ik op Sri Lanka en wie ontmoet ik daar... Geraldine Kemper, weet je, die presentatrice van BNN. En ze had een cocaïneverslaafde vriendin meegenomen of zo. En ze was daarop getred, weet ik nog. En op een gegeven moment werd ik wakker. En heel vaak is dat de afgelopen tijd geweest... dat ik dan dacht van, oh, gelukkig, een dromen. In dit geval dacht ik echt, nee, haal me terug. Geraldine, mocht je luisteren en vrij vrijgezel zijn. Met liefde ook een kopje koffie, niet op Sri Lanka... maar ergens in Amsterdam... Uh, zometeen nieuws over Britney Spears. Die heeft namelijk haar muziekrechten verkocht. Uh, maar de reden is misschien best wel schokkend. Die hoor je zometeen bij Slam. Kelvin Hervers komt eraan. Blessings. Eerst Olly met Lady. Baby, En wat je zei Nieuws over Britney Spears. Je zou zeggen 44 jaar, gigantisch veel hits gescoord. Die zitten lekker warmpjes bij, toch? Nou, daar zit ze ook, alleen ze kan het niet meer betalen. Dat is het verhaal tenminste. Haar vermogen werd ooit geschat op 55 miljoen euro. Maar onlangs heeft ze dus al haar muziekgerechten verkocht. Voor iets meer dan 160 miljoen euro. En uh, ja, ze staat niet meer onder curatelen van haar pa. Maar het scheelt niet heel veel over de belastingdiensten komt langs. ze moet namelijk zo'n beetje haar muziekcatalogus wel verkopen. Want anders kan ze niet meer op hele dure vakanties gaan. Vliegen met vooral een voorkeur voor privéjets. En verblijven in de duurste hotels. En ik had nu graag gezegd dat we weer een paar euro richting Britney Spears sturen. bij het draaien van de volgende hit. Maar ja, ze heeft haar muziekrechten dus verkocht. Schiet voor geen meter op. In ieder geval, nu hoor je er op Slam. Britney Spears, John Summit, I Wanna Go. I, I, I wanna go. zo met Britney Spears en I Wanna Go by Slam. Bizar verhaal trouwens, ik moest er net aan denken. Maar er is dus een, uh, een, een Slam collega die zo fan is geweest van Britney Spears. Toen Britney Spears in een uh, verstandsverbijstering haar haar afschoor, heeft hij dat bij zichzelf ook gedaan om dus samen met Britney te staan. Zo'n groot fan loopt hier dus bij Slam rond. Ongekend hij zegt. Uh, zo meteen een remake van de plaat uit 1980.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 Iets over half drie. Weer online weerbericht voor je vanmiddag. Regen met vanavond de meeste droge periode in het noordoosten. En nog wat regen voor de rest droog. Dus Na een koude nacht met lichte vorst is het morgen droog. Met een mix van wolken en zon wel een stuk frisser. 1 tot 5 graden. En dat wordt sowieso nog wat kouder. En dan zaterdag slaat opeens het weer om. En dan is het opeens weer lente qua temperatuur. Nu al zin in. Even kijken naar de wegen, verkeerde flitsmeister. Drie vertragingen die opvallen op de A12 grenscontrole. 10 minuten, A27, Utrecht-Gorkum voor Noorderloos. Daar een half uur extra. En de A58, Vlissingen-Bergroep-Zoom. Je kan het uitvlaken, maar dat moeten we niet doen. Voor de Vlaken tunnel namelijk 13 minuten. Eén flitser in zijn eentje. Al wat zielig. A1, Hengelo richting Deventer. Oppassen bij 108,5.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 wereldwijd met Let's Go. Deze Jaden Boysen onder andere ook omarmd door Get Up. En ik ze maar het ontwerp of het week in handen van deze guy. Upside down. De filosofische vraag, is er een upside aan down natuurlijk? Hè? Wordt hier niet beoordeeld in het nummer trouwens. En die Jaden Boysen zit lekker op zijn plek. Hij, zeg. hij zit namelijk uh, lekker te produceren in Los Angeles. Met zijn witte gebit. Dus uh, mochten de Grammy's ooit uitgereikt worden... hij zit lekker dicht bij het vuur. Zo meteen hier, Florida, Kesha, Ride right Round, eerste goalplay: dit is My Universe met BTS. Yeah. We that girl. No no, who can make sure cooking No no, no, gonna try back I'm without you, I'm crazy 자, We are made of each other. baby. It's the door, people to see time is precious I look at my cardio, out of control Just like my mind where I'm going The women, the shorties, know nothing my clothes No stopping at my Pirelli's on Unlike my jewelry that's always on I know the storm is coming My pockets keep telling me it's gonna shower Call up my homies, it's on And popping the night cause it's meant to be hours. We'll keep a fadeaway shot cause we ballin' It's platinum Patron every hour Look, mama, ow, you just like the flowers Girl, you the truth with all equity powers Oh uh, Fireboy, DML, Nico Santos en Buddy. Hits op je radio en nu een guy die als een van de allereerste kwam bij een grote club op Ibiza met een no-phone policy. Oftewel, houd de telefoon lekker in je broekzak en geniet van het moment. In plaats van weer een foto op Insta proberen te krijgen. James Hyde komt mee op Hi Ibiza. Dit is Waterfalls Verslug. Where we go Get a night Hype bij Slam en Waterfalls. Zometeen in het A&P nieuws nieuws over Rob Jette Die is de cv's nog eens een keer aan het doornemen van zijn uh, kandidaten. Voor vallen postjes en major Lezer zo zometeen. Sarah Larsen en Afro Jack.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 De Koffiejongens. Composteerbare cups? Check. Biologische bonen? Tuurlijk. Serieus lekkere koffie? De. Proef zelf maar. Hup. Ga naar koffiejongens.nl. Hey! De Koffiejongens! Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. nu je Noord-Europa-cruise en profiteer van veel voordeel. En je cruise op hollandamerika.com. De lekkerste biologische koffie, zonder concessies. De Koffiejongens!